You always keep a young girl warm, son. Mm -hmm. You have to hear what I say, son. You have to be as nice as you can be, son. Mm -hmm. 'Cause that's the only right way, son. That's what my father used to teach me. Mm -hmm.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 That's the only right face, son It's what my father used to teach me Never let another story read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 Goedemorgen Zandvoort. Ja, en we lazen allemaal het uh, goede nieuws. 3 mei komt de Formule 1. Ja. En ja. het is net de dag dat we die eigenlijk niet wilden hebben. Nou, ik moet zeggen dat ik gewoon heel blij ben dat de datum bekend is. Ja. Want dat betekent dat er nu ook één datum is waarop je je kunt gaan richten. En waar je, je plannen meer concreet kunt maken. Dus in die zin ben ik heel blij dat de datum, uh, dat de datum bekend is. Ja. ja, want ik weet in het voorgesprek uh, was er... Uh, in de persen wel verschenen vanwege 4 en 5 mei wilden we hem juist niet op 3 mei hebben dan nou moet die datum nog goedgekeurd worden door de VIA ja, hij is inderdaad onder voorbehoud nog ja. het is een voorlopige kalender en uh, we hebben er wel zin in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 Nee, ik heb geen, geen negatieve... Ik was ook aanwezig uh, bij die bijeenkomst. Het ja, ja, is en, wel anders met bijeenkomsten. Ja. Wat ik ook gezegd heb... Uh, uh, toen uh, de NOS mij uh, de microfoon voor mijn mond hield... Uh,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 Eigenlijk al, euh, we hebben al beleid als het gaat om het verhuren van, van kamers of je huis. Of, euh, hè, dus dat, dat is beleid, dat hebben we al. En euh, ik vind ook hè, het verhuren, ja, of het nou het zin maar vrij is of via Airbnb.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 maar die, lijn, die, die stroomlijn van mensen die moet niet zeg maar, langs het dorp gaan maar die moet eigenlijk door het dorp gaan. Dat ja, er dat, ja. dat in ieder geval ja. er ook reuring in het dorp genoeg Wij is. Hebben, we zijn bezig ook met, met wat we noemen de side events. We hebben daar een kader nu een, een soort voorbeelden van genoemd. En we hebben daar aanstaande maandagavond ook een gesprek over en een bijeenkomst met onze ondernemers. En het is juist heel belangrijk dat, dat die programmering, om het zo maar te zeggen goed aansluit en dat je niet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 <laughs> nou, ja. ik hoorde laatst iemand zeggen van nou, het is toch allebei herrie. Hoe heet het songfestival eh, De Formule 1 <laughs> de Formule maakt helemaal herrie. geen herrie, herrie. Ding, gek. Allemaal. Ja, maar ja maar zo kun je er ook tegenaan kijken. Het tegen is de belevenis van mensen, hoe je dat ervaart. Mensen die bijvoorbeeld een hekel hebben aan honden, vinden een blaf van honden. Ja, dat is ja. waar. Dat ja, is waar. Ik, ik vind het geluid, maar uh, anderen die, die kwalificeren dat anders inderdaad. Ja, ja. precies.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 Ja, dat, dat de, de En hoe die dan op het strand moeten komen, dat is weer een oude vraag. We gaan Schijn zelf mee te gaan met die boot. Oké. Okay. Oh, dat, ja. dat had ik nog niet gehoord. Maar ja. Dat is ja, dat wel. Dat ken uh, het, op de Engelse website. <laughs> ja. Ja. Nou, dat, dat wordt uh, een feest. Ja, het wordt sowieso een dat feest. Dat denk ik ook. Goed. Dankjewel. Wij gaan ja, luisteren naar. Ja, ik, ja, waar gaan we naar luisteren? Fleetwood stars. Mac, Little Eyes. Ja, of Stars on 45. Maar. Oh, dat kan ook nog. <laughs> nou.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 De voorvader van Gijs, denk ik. Ja, dat weet ik niet. De ene kwam uit Amsterdam. en Hun woonde op de Verlennepkade in Amsterdam. dat weet ik niet. Commissarissen en directeuren der Duinwatermaatschappij. Ja. Maar, er wordt geen geld gewisseld. Staat er nee, trouwens ook op die nee. fles? Dat is wel heel bijzonder.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 En zo is het dus allemaal begonnen. Nou, bijzonder. Het ja, wordt nog gedaan, hè? water winnen in de Duinen. Ja. Ja, ja, ja. ja, nog steeds. Zo'n 8000 kubieke meter water per uur gemiddeld. Een keer 24 uur en dan keer uh, een kubus is 1000 liter. Dus dat gaat, is gigantisch veel. Ja. Ja, nog steeds uh, voor een miljoen mensen zien wij uh, van, uh, schoon, het, een Bijna. van de schoonste drinkwater van Nederland. Ja. ja, en lekkerst. Ja,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 In de Zandvoort uh, uit, uit de kraan. Ja, ontharding werd vroeger niet echt gedaan. En dan nee. hadden de mensen in Zandvoort altijd nogal last van kalkaatslag ja, in de lastautomaten. Nee, ja. Ja. Ja. Ja. ja, pas toen hun een soort membraanfilters uh, kregen. Toen, toen, toen werd het water veel zuiverder en veel beter onthard. In, uh, daarvoor had Amsterdamse uh, hadden, hadden echt een voorsprong op PWN. Maar nu is de PWN, heb je, Dunea, van in Zuid-Holland en Waternet, dus de Amsterdamse waterleidingduinen. Die drie, die vechten vaak om het beste Best drinkwater van Nederland. Ja. Dus dat is wel mooi, al die nou, waterleidingbedrijven, Het ja. smaakt heerlijk. Ja, hè? He. Ja. Ja. Ja. Oh, ik neem ook een beetje, of zo. Een beetje gemeentepil. Ja, ja een ook beetje gemeentepilzen. Uh, vroeger waren de waterleidingbedrijven van de gemeente. Dus ja. de kunst, Ik zie trouwens dat uh, morgen al de eerste, nou, dat is morgen 1 september, de tocht met paard en wagen voor rolstoelers. Ja. Is die vol? Nou, even kijken. Volgens mij niet. Nee, ik heb. Kan je nagaan. Ik heb ze allemaal nagevraagd. Maar die eerste. Die werd ik overgeslagen. Heb ik overgeslagen. Um, nou ja, ze kunnen altijd. Ze moeten maar even kijken op die site. Uh, awd.waternet.nl. Ja. En uh, daar staat gelijk. Klik je hem aan, zie je gelijk vol of niet. Vol of niet vol, precies. En, uh, Want dat is wel belangrijk, hè? Want alle. alle um,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 ja, die... Mag ik ook wel eens vragen? En uh, als we dan even verder gaan kijken naar alle, alle workshops... Er dus zat een eindje bij die zondag nog niet zo heel lang op de workshop... Natuurfotografie voor beginners. Ja, dat ja. ja. Dat is mijn nieuwe. Ja, dat is... Die loopt wel als het. Vorig jaar hebben ze die ook gedaan. Die loopt wel als een trein. Want iedereen, ja, moet je eens kijken als je door de duinen loopt. Wat, wat, wat voor mensen, wat voor grote toeters bij ze hebben. Met zo'n ja. grote lenzen. Soms komt die, die, die, die vorst, die staat gewoon soms te dichtbij.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 hoe die opgebouwd is. Dus dat zijn hele interessante excursies om, sowieso voor de vermaak maar ook educatief, om ja. te leren. Ja. We gaan even naar een muziekje en dan gaan we zo meteen even verder met je praten. Oké. Okay.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 Jeetje mine, daar hangen we toch een lekkere bramen, zeg. Ja. Ja. Maar mag je gewoon nog de duin in om dan bramen te plukken? Ja, je zou, ja, je ja. zou zeker. Kijk, we zeggen altijd niet commercieel uh, wa, uh, bramen plukken, maar wie doet dat nou? Kijk, als nee. jij eens een keer uh, een bakje met bramen hebt, en dan ga je lekker uh, sap van maken of uh, heerlijk. Oh, dus mensen gaan heus, die kunnen geen emmer vol meer vinden, dat niet. Nee, bramen maar, taart. Hé? <laughs> bramen taart. Ja, ja, heerlijk, Ja. ja.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 Ja, dat is. Uh... In, in, in de duinen. Ja. Maar dat was meer richting vogelesang. Ja. Ja, die weet ik. Uh, ik weet niet meer precies wat het heet. Dat is bij, het, bij het kerklaantje noem je dat wel. En uh, ja. ik, ik heb tekeningen gezien met strobalen. Ja. huisjes gemaakt. En, uh, en een heel leuk verhaal is dat dat vliegveldje.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 Nou, is, dus we zijn benieuwd. Nog niks zeggen. Van de beer. Nog niks zeggen. De beer. Een, wel een oude bot. in de ja, je Ja, nou, Dat maakt niet ja. uit. In ieder geval uh, daar uh, kunnen we over vertellen. <laughs> Oké. Okay. Dankjewel Gerard ja, voor je komst. Gedaan. En uh, nou, Ik heb op de Facebook nu even dat flesje van het duinwater gezet. Dus dan kunnen de mensen oh, dat ook goed. zien. Wat, ik, uh, dat ja, wat je meegebracht hebt. Dus dat is mooi. Wij uh, beginnen met de agenda maar gelijk. Hè? Is ja. dat handig? Ja, ja want uh, tot en met 23 uh,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 zijn de eerste Nederlandse Formule 1 coureurs. Ja, en ik heb gisteren gezien dat de auto van Dries van der Lof, die hebben ze geprobeerd het museum in te krijgen, maar dit paste niet. Dus die is weer weggegaan, helaas. We hebben daar nog even over gesproken met de broer van Dries van der Lof. Is het nog oh. gefilmd? Dat is wel leuk, natuurlijk. Nee, dat is niet gefilmd. Ach, oh, jammer, jammer. Nee, ja, daar jammer jammer, dat, dat, ja. dat kwam ik wat later achter. In ieder geval, vandaag is er op, op het Raadhuisplein Yves Beressen. En de het is een festival en er komen echt gerenommeerde namen voorbij, zag ik uh, gisteren op een poster. Dus uh, vanaf acht uur is dat. Dus je zin hebt in een feestje en het is prachtig weer. Dus ik denk, want morgen wordt het minder. Dus als je er nog zin in hebt, ga ik graag een feestje vieren. Ja, het is Onze hè? Het is Onze ja precies. En dan heb je morgen op het circuit de ADAC Noordzee Cup. Uh, die is vandaag en morgen. Dus als je geen zin hebt... Uh, in het strand, ga dan vooral even bij het park, uh, in het kijken. Ja, en 1 september is de jaarmarkt weer met 300 kramen. En dat begint om 10 uur ochtends tot en met 4 uur s middags. Dat is morgen, hè? Ja, ja, dat is morgen. Ja, dat is morgen. Nou, dan hebben we volgende week uh, van 6 tot en met 8 september de Historic uh, Grand Prix. En op 7 september is het Historic Grand Prix Festival. En dat is in het Zondervoort Centrum en de aanvang is om 8 uur. Ja, dan uh, hebben we dan uh, het weekend daarna van 11 tot uh, 15 september. Dat is dus echt uh, van woensdag tot uh, met zondag de Jetski ski.